10 uur, Jo met het NOS Journaal. Meer dan een half miljoen huishoudens in het noordoosten van de Verenigde Staten zitten zonder stroom door de sneeuwstorm Nemo. Veel wegen zijn onbegaanbaar en vrijwel verlaten. Het openbaar vervoer ligt stil. In verschillende staten is de noodtoestand uitgeroepen. Ook geldt er in sommige staten een verbod om in auto's te rijden. Wie wel de straat opgaat, kan een boete van 500 dollar krijgen. Zo'n 40 miljoen mensen in het noordoosten van de Verenigde Staten ondervinden hinder van de sneeuwval. De storm heeft tot nu toe zeker één leven geëist. In Groningen is vanochtend opnieuw een aardbeving geweest. Het epicentrum was bij het zand in de gemeente Loppersum. De beving had volgens het KNMI een kracht van 2,7 op de schaal van Richter. Over schade is nog niets bekend. Donderdagavond waren er ook al twee aardschokken in het noorden van Groningen met een kracht van 2,7 en 3,2. De bevingen in het gebied worden veroorzaakt door gaswinning door de NAM. Vorige maand voorspelde het KNMI in een rapport dat de bevingen in de toekomst heviger zullen worden. Dat leidde tot veel onrust in de regio. In het Brabantse Geffen heeft vanochtend korte tijd brand gewoed in een passagierstrein. Volgens de brandweer zaten er zo'n 20 mensen in de trein. Ze konden op tijd de trein verlaten. Hoe de brand is ontstaan is nog niet bekend. Op last van de brandweer is de spanning van de bovenleiding afgehaald. Daardoor is er voorlopig geen treinverkeer mogelijk... tussen Den Bosch en Os. In Irak is een aanslag gepleegd op een kamp met Iraanse vluchtelingen. Onbekende vuurden raketgranaten af op het kamp... buiten de hoofdstad Bagdad. Bij de aanslag kwamen zeker zes mensen om het leven. Enkele tientallen mensen raakten gewond. Sommige van hen zijn er zeer slecht aan toe. In het kamp zijn leden van de Iraanse oppositiebeweging... Mujahedin in Galk ondergebracht... Zij moesten Iran ontvluchten vanwege hun strijd tegen het Iraanse regime. Het weer, vooral in het westen nog enkele winterse buien. In de rest van het land wolkenvelden en ook opklaringen. Middagtemperatuur rond 3 graden. Vanavond en vannacht, vooral in het westen en noorden nog af en toe sneeuw. Morgen op de meeste plaatsen droog, alleen in het noorden nog een enkele sneeuwbui. Dit was het NOS-journaal. AWB Verkeersinformatie. In het hele land is het plaatselijk glad door winterse buien en bevriezing files op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht... bij Geldermalsen 4 kilometer na een ongeluk. Er zijn twee rijstroken dicht. En op de A27 vanuit Almere naar Gorkum... tussen Hilversum en Utrecht-Noord, 7 kilometer. De N229, wijk bij Duurstede Bunnik... is in beide richtingen bij Oudijk afgesloten. Ook dat komt door een aanrijding. En bij de spoorwegen nog altijd vertraging tussen Den Bosch en Os. Daar rijden geen treinen... De brandweer heeft het treinverkeer daar stilgelegd. Er rijden wel bussen, maar de vertraging is meer dan een uur. E-matching. Online dating alleen voor hoger opgeleiden. E-matching.nl, durft u het aan? Je moet er niet aan denken. Maar wij wel. Want goede banden zijn van levensbelang. Daarom is een bandencheck bij Citroën nu gratis.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 Nieuws show. Presentatie Peter de Wien en Mieke van der Wij. Bijna vijf minuten over tien. Welkom terug bij het laatste uur van de Nieuwsshow. Over ruim twintig minuten is Ingrid Hogevoort onze boekenchef. En die heeft er een, twee, drie, vier... boeken bij me. Maar ik wilde eerst iets zeggen. Uh, ik vind het zo leuk dat je kunt zien dat de po poëzie heeft zich echt ontdaan... Van dat stoffige jasje. Dus dat he? zo, het was de eerste nou, poëzieweek. Naar moeilijk he? toegankelijk ja. en onleesbaar en voor, nou ja, niet voor de gewone mensen. En dat vond ik heel goed te merken uh, op het uh, gedichtenbal dat uh, de CPMB afgelopen woensdag uh, organiseerde. Ik ben er naartoe gegaan in de stad Schouwburg in Amsterdam. Nou, joh, hele volle zaal. En dat vind ik ontzettend leuk. En uh, mensen die enthousiast zijn. En overal was wat. En iedereen keek en luisterde. En er werd er voorgelezen. En jij snapte waar het over ging. En ik snapte waarover het nou. ging. En ik dacht, de mensen om me heen <lacht> ook. Maar zelfs ik snapte het, peet. Dus poëzie. Heel goed. Oké, okay, en dan heb ik bij me de nieuwe roman van Koetzee. Want dat is natuurlijk het literaire nieuwtje van deze week. De kinderjaren van Jezus, waarvan zijn Nederlandse uitgever Corsé de wereldprimeur heeft. Een wonderlijke allegorische vertelling. Eigenlijk over de tragiek van de immigrant. En hij nam een jongen, een anonieme jongen, die in een nieuw land komt... En ja, door die titel, De Kinderjaren van Jezus... het komt voor de rest nergens hmm. in voor. Maar er zijn natuurlijk allerlei verwijzingen wel naar het leven van Jezus. Maar ja, wat weten we over het leven van Jezus? Wonderlijk boek, straks uh, meer hierover. Dan heb ik meegenomen Helle Hazen. Kleren maken de vrouw. Dat vond ik zo leuk. Het is het eerste boek uh, dat onze beroemde schrijfster... publiceerde in 1947. Het behoorde eigenlijk niet tot de oeuvre... want het is een opdracht van aller te lang. Het was namelijk een boek in een serie over carrières. Over beroepskeuzes. En het is een mengeling tussen een meisjesboek... en een serieuze roman over vrouwen in de modewereld. Maar wat vooral zo opvalt, eh, als je dat zo'n boek dan weer leest... dat 1947, is de taal. En er komt een typetje in voor, En dat vond ik dus terug in de verhalen van Scott Fitzgerald. Daar ga ik straks meer over vertellen. Maar die las ik vlak daarna. Ook uit de Vergetenheid opgediept. Zes verhalen. Eh, onder de titel De Rijke Jongen. Samengesteld door Ernest van der Kwast. En ik heb meegenomen als laatste Marsa Meuring. Die schreef een, uh, een melancholiek verhaal over een verliefde professor. Die ronddoelt in Burkhold. Gebo het geboortedorp van John Constable. Oké, okay. allemaal over een minuut of twintig dus. Om kwart voor elf. Grond Frits van Oostrom ons een kijkje in de vermenig grimmige 14e eeuw. Zometeen. Aandacht voor Jean-Paul Gaultier in de Rotterdamse kunsthal... maar nu eerst een ode aan een nou best wel onbekende eigenlijk. Ja, maar met wat haar laatste roman bleek te worden... Het Onverwachte Antwoord, verscheen in 2004... oogste de Vlaamse schrijfster en filosoof Patricia de Martelare veel bijval. Ze kregen de Publieksprijs, de Gouden Uil voor... en ze werd genomineerd voor zowel de ACO als de Libris Literatuurprijs. In 2009 overleed ze aan een hersentumor... Criticus voor de Groene Amsterdam Marja Pruijs, en schrijfster ook, vindt dat Patricia de Martelaren niet vergeten mag worden. En richtte met haar schrijversbiografie, als je weg bent, een, een monument voor haar op. Tenminste, zo zou je dat kunnen zeggen. Goedemorgen, Marja. Hallo, goedemorgen. Ja, het is misschien een beetje onherbiedig... maar waarom mogen we nou juist Patricia de Martelaren niet vergeten? Want uh, je weet, uh, een willekeurige passant vragen. Ze weten niet meer wie het is. Nee, gek is dat. Terwijl het echt kort geleden is dat ze ja. uh, overleed. Dus pas volgende maand is het vier jaar geleden. Maar daarvoor ook al was ze niet heel bekend. Nou, maar ze was wel. Misschien was het niet een schrijfster die heel veel verkocht. Maar ze was wel heel erg gewaardeerd. En uh, ze werd wel heel goed ontvangen. En ze, behalve voor het onverwachte antwoord, heeft ze ook wel heel veel. Uh, andere prijzen gekregen. Nou ja, ze stond eigenlijk een beetje aan de vooravond van het doorbreken. Ja, weet ik niet. Het was gewoon. <kij> kijk, voor mij was het. Ik zat toen in de Libre jury toen ze werd genomineerd mm -hmm. en uh, ik was heel erg onder de indruk van het boek. Ik probeerde toen ook uh, haar te spreken. Uh, dat lukte me niet op de avond van de uitreiking. Gek genoeg, we logeerden zelfs in hetzelfde hotel. Maar zij had iets heel terughoudends. En uh, het was heel moeilijk om bij haar in de buurt te komen. En toen heb ik haar gemaild van... Nou, ik zou je heel graag willen interviewen. En dat ook dat heeft ze afgehouden. Dus... Ik raakte daardoor des te meer geïntrigeerd. was iemand die heel erg haar privéleven wilde afschermen... en eigenlijk ook niet in beeld wilde komen. En dat is natuurlijk lastig, want veel schrijvers die worden juist bekend... als ze gewoon hun gezicht laten zien ja. op de tv of hun stem laten horen. Maar toen, ja. eh, in het Amstelhotel in Amsterdam, eh, waar werd zij, zij was dus genomineerd... Was, uh -huh. werd ze toen wel uh, in beeld genomen, want toen is ze dus wel gekomen. Ze is wel gekomen, maar volgens mij ja, bij de Libris is het ook weer anders. Dus is een keer, dat was een dramatische... Uh, uh, uitreiking van de ACO-prijs, was weer jaren eerder. Toen is ze gekomen en toen had ze bedongen... ik wil niet in beeld gebracht worden. Maar toen is ze zich op een hele gekke, onhandige manier... achter een pilaar gaan posteren... waardoor ze juist natuurlijk heel veel aandacht trok. Er zat iets, beetje iets, iets dubbelzinnigs ook daarin, denk ik dan. Ja. ja, En uh, wat, wat, wat voor soort boeken schreef ze? Want mensen die dus haar misschien helemaal niet kennen... die moeten misschien nog even een beetje basisinformatie ja, hebben. Ja, wat voor soort boeken? Nou, ze schreef uh, essays. Ze is eigenlijk vooral heel erg uh, gewaardeerd en gelauwerd... en bekend geworden met haar essays. En een essay is misschien niet ook het meest populaire genre... maar haar kunst was juist om eigenlijk over hele basale dingen... die ons allemaal uh, bezighouden... om daar op een hele luchtige manier over te filosoferen. Dus het is uh, ja, een filosoof die heel veel dingen, moeilijke dingen, makkelijk maakte. En ze was ook heel populair als essayist. En dan is er nog iets. Dat wordt ook al meteen vermeld op uh, de achterkant van het boek. Mm -hmm. uh, dat waarschijnlijk is jouw speurtocht ook een beetje naar haar daardoor uh, beïnvloed. Mm -hmm. Dat er een persoonlijk drama in haar ja. leven plaatsvond ja. waarvan jij wilde weten of dat een allesbeslissende invloed heeft gehad op ja. de dingen die ze schreef. Ja, het intrigeerde me heel erg. Je voelt... Vertel eens werken. maar wat er gebeurde. Ja, uh, haar man is verdwenen. Dat is het grote drama. En dat was ook een van de eerste dingen die ik over haar hoorde... toen ik met haar uitgever sprak over mijn plan om een boek over haar te gaan maken. Ja, op een veerboot, hè? Ja, ze, ze, uh, hij is op een boot gestapt en hij is nooit aangekomen. Maar ze, ze, waren, ze waren met het hele gezin op die veerboot? Nou, dat is dus een van de dingen die... Uh, Waar ik achter ben gekomen toen ik dat onderzoek ging doen, dat er weer verschillende versies van dat drama eh, in omloop waren. Dus waarschijnlijk is het zo dat hij alleen op die boot was. Maar het eerste verhaal wat ik hoorde was dat ze met z'n allen waren. Maar goed, dat waren ook het twee is, kinderen. Ja. Want maar het, het, het ja. idiote is, en dat vind ik ook wel weer kenmerkend voor als je zo'n speurtocht gaat ondernemen naar iemand. Dat de waarheid is natuurlijk al lastig te achterhalen. Wat, wat is er precies gebeurd? Die man is nooit gevonden. He, is hij verdwenen? Heeft hij zelfmoord gepleegd? Is hij uh, gevallen? Dat zou allemaal kunnen. Maar toen ik dit boek net nog uh, in drukproeven naar verschillende mensen ging... werd ik gebeld door iemand en die zei meteen van... Nee, maar die man die is toch teruggekomen? Dus ik schrok me eerst dood Ik nee, dat kan niet. Maar dat vind ik zo typerend dat ik denk van... Nou, er is nog steeds iets geheimzinnigs. aan. Jij schrijft daarover en je schrijft ook over de gesprekken... die je met mensen hierover gehad mm -hmm. hebt. En dan op een goed moment staat er dan in zijn hoofdstuk... een paar van die raadslachtige zinnen... dat je door in een gesprek met iemand raakt... En dan zegt iemand tegen ja, maar wist je dan niet dat? Ja. Waarop jij zegt, nou, ik wist helemaal niet van dat. Ja. Uh, maar ja, je moet dan wel beloven dat je het niet zegt. Maar op dat moment denk ik al, nou, dan kan ik de rest wel invullen. Ga jij het doen of moet ik uh, dat doen? Oké. Okay. Uh, je bedoelt dat het uh, dan voor de hand ligt is wat er wel echt gebeurd ja. is? Ja, ja. Uh, ik begrijp het niet ik meer. Weet, wat is dat dan is ja, ja, Ik Wat ja, ja, heel vermoed nou, geworden. Nou, nou, nou luister, het is heel simpel. Zij schrijft ja. namelijk, het gaat dus over die verdwijning van die man... Ja. en waarom die dat gedaan zou hebben. Ja. En jij suggereert eigenlijk, min of meer... dat er gewoon echt wat aan de hand was. En ja, ja. ik, ik filosofeer dan maar. Ik denk nou... Volgens mij de deugde het niet zo heel erg in, hu in oh, haar huwelijk. Ja, en ja, ja, heeft die man daar ja. gewoon een eind aan gemaakt? Dat is eerlijk gezegd wat ik concludeer... uit ja. de manier waarop jij het opgeschreven hebt. Oké, okay, nou dat is <laughs> wel Maar gemaakt aan dat huwelijk <laughs> of aan, nee, zijn ja, leven. aan zijn leven? Ja. Hij is van die veerboot gestapt. Maar klopt dat een beetje? Ja, maar er is iets geks. Zelfmoord ja. speelt een grote rol als thema in haar leven en in haar werk. En ik denk dat het een van de dingen was waarop zij en haar man elkaar gevonden hebben toen ze twintig waren. En zij zegt ook dat later... Dat ze allebei in zelfmoordfantasieën hadden. Ja, en zelfmoord. Dan, ja, daar heeft ze ook heel veel essays over geschreven. Zelfmoord was voor haar, en misschien voor haar man ook, een soort esthetische daad om je leven uh, op, een, uh, ja, op een bepaalde manier af te ronden op het moment dat je dat zelf wil. Dus niet eens zozeer een wanhoopsdaad als wel iets wat gewoon uh, waar jarenlang nadenken aan vooraf is gegaan. Mm. Maar er was, er was toch ook sprake van een relatie die zij had tijdens dat huwelijk? Ja, ja, ja. Maar goed, nou kijk, ja. Uh, ja, dat, dat maar... staat toch in dat boek? Ja, ja, ja. Ja, okay. ja, maar het is niet dat ik nu denk ik zo, bedoel je kunt zelf je gevolgtrekken maken zoals jij dat ook hebt gedaan. Maar het is niet dat ik nu zeg van, oh maar ze heeft dit en dat gedaan en daarom dacht die man, ik zie het niet meer zitten, ik ga nu van de boot af. Nee, nee, nee. maar dat nee. suggereer je ook niet. Maar, nee. maar je bent wel op zoek naar wat dan de drijfveren tuurlijk, zijn geweest tuurlijk, ja. in haar werk. Ja, want ik dacht het is een manier om misschien dichter bij haar te komen als ik dat met elkaar kan verbinden en dat heb ik wel uh, gedaan in het boek. Ja. Nou ja, er wordt uh, steeds uh, gezegd door mensen... ze is zo fantastisch, ze is uh -huh. zo briljant. Het ze is zo... intelligent. Ze is ja. intelligent, ja. mooi. Nou, dat weet ik eigenlijk niet of ze nou zo mooi was. Maar, maar... lastig te lezen werd er ook al nou. bij gezegd, toch? Nou, nou nee. Nou, ja, vind ik niet. Ik, ja, ik hou heel erg van haar romans. En het zijn niet romans die nou meteen zo van A, A naar B... naar uh, het volgende lopen. Maar die wel heel grillig zijn. Maar wel heel intrigerend en... Uh, ja, fascinerend. Ja, ja, Want het is een soort hemelse vereering voor haar. Ja. Was dat ook uh, wat jou inter, in, intrigeerde? Dat je dacht van, ik, ik, ik moet iets met ja, haar. Ja, daar wilde ik wel heel graag mijn vinger op leggen. Want dat is zo bijzonder. Alle mensen die ik over haar sprak, die werden allemaal een beetje... Uh, ja, oh. uh, vreemd alsof ze het over een soort heilige hadden. Of ze kregen vochtige ogen. Het leek ook wel alsof ze eigenlijk allemaal verliefd op haar waren. En dat vind ik ook wel bijzonder. En ook... Uh, Heel veel vrienden van haar wilden in haar geest eigenlijk niet te veel zeggen. Maar ik kreeg ook heel snel het idee... iedereen dacht ook dat hij iets speciaals voor haar was. Nou ja, het bevredigt ook misschien een bepaalde ijdelheid... bij mensen die haar werk dan waarderen. Ja, omdat ze zo dicht bij haar konden komen. Nou ja, ja. ja. Dat, dat, dat krijg je dan. Ja, nee, dat zou heel goed kunnen. Waarom moet het werk van haar eigenlijk in een perspectief worden geplaatst? Want... Uh, ja, in dat perspectief van haar leven, ja. Ik denk wel, ik hoop dat dit boek haar op een of andere manier toch weer tot leven wekt. En het is geen echte biografie in die zin dat ik haar hele leven heb beschreven. Omdat ik dacht van ja, als je een biografie schrijft... dan maak je eigenlijk iemand ook weer misschien dood. Ik wilde dit, eigenlijk met dit boek haar werk weer openbreken. Ik zou het heel erg jammer vinden als het werk vergeten wordt. En het is niet alleen dat ik nu zo'n stichtelijke bedoeling had met dit boek te schrijven. Ik vond het ook gewoon heel leuk. Het is gewoon een totaal fascinerende figuur. Dus ik hoop dat het... Uh, en wat dat... is dan het echte fascinerende? Uh, ik denk toch dat uh, die, die, uh, de soort spagaat die ze had... tussen een soort koelheid, heel intelligent, intellectueel... en tegelijkertijd zo van die hele fysieke, hartstochtelijke uh, werken schrijven. Dus ze was heel nabij op een bepaalde manier in haar werk... en tegelijkertijd zo dat gereserveerde. En dat, dat sprak mij heel erg aan. Uh, uh, Lijk je op haar... Ja, sprekend. Nee, nee, nee, nee. nee, nee maar goed, ja, het kan ik toch zijn dat nou, je, dat kijk, luister, ja. ik bedoel, zij schreef romans, zij <kuggen> schreef essays, mm -hmm. ik bedoel, jij schrijft ook eh, essays, nee. hè? of essay, essay ja. boeken met essays, en, en romans, ik dacht, nou, dit is, dit is misschien ook wel een bepaald soort herkenning geweest. Ja, nou, ik voel wel zo'n soort affiniteit misschien, is dat het, en natuurlijk, er moet iets zijn waardoor ik denk, oh, daar wil ik gewoon een aantal jaren me in verdiepen, ja. het is me niet vreemd. Nee, maar tegelijkertijd was het natuurlijk een heel moeilijk... iemand om je in te verdiepen, omdat niemand iets los wil laten. Ja. En je schrijft zelf ook in het boek een bepaalde schroom. Want mm -hmm. ja, deze vrouw wilde dat niet. Nee, en dus, toch doe je ja. net. Ja, daar zat ik ook steeds mee. En dat ja. heb ik ook al een aantal keren beschreven. Omdat ik dacht van ja, uh, in hoeverre verstoor ik nu toch haar privacy. En ze heeft twee kinderen, begin twintig. Ja, en nou. die heb ik geschreven en die hebben daar niet op gereageerd. En toen heb ik wel weer via via gehoord dat zij er toch moeite mee hadden. Ja, en toch ben je doorgegaan. Ja, ik ben toch doorgegaan, ja. Ja, want wat wil je anders? Ik bedoel, oh ja. dit is ook een manier om haar werk gewoon weer onder de aandacht te brengen. Dus niet dat iedereen daar nu helemaal zo blij mee hoeft te zijn. Maar ik denk wel van ja, je kunt ook alles laten rusten... en dan lig je daar te rusten onder je grafstenen en er gebeurt er niks meer. Ja, maar het uh, klinkt misschien een beetje banaal... maar was ze niet ook gewoon heel ongelukkig? He, dat, huwelijk, dat, dat eerste huwelijk was dus dramatisch afgelopen. Nou ja, die relatie met nou, die mina. Ongelukkig Gelukkig weet ik niet. Het was iemand die gewoon, ja, die, die op een denkende manier in het leven stond. Die wel zo haar uh, depressieve periodes heeft gehad. Die, uh, denk ik, uh, ermee uh, uh, klaar moest zien te komen dat God niet bestond. Zoals dus katholiek opgevoed. En ze is eigenlijk haar hele leven wel op zoek geweest... naar iets, wat alles wat, ja, allesverklarend principe. Ja. En het bepaalde gewoon haar, haar enorme hartstochtelijke manier van denken. Ja. En uiteindelijk heeft ze, zou je kunnen zeggen... de filosofie van de gelatenheid omarmd het in het taoïsme. Ja. Dat, was, dat vond ik ook heel interessant. Ja. Ingrid zit zo, kijk, je kent haar werk wel, hè? Ja, ja. ja. ja. Ik, ik ben ook groot. Ja? Ja, ja, ja. Dus jij vindt het eigenlijk heel goed dat, dat zij weer eens een keer naar voren heel wordt goed. gehaald. Toma, nee, ja. dat zei ik ook meteen tegen mij. Maar. Ik vind het ontzettend goed dat je dat boek hebt geschreven. Goed, en stel nou dat ja. de, we moeten één boek. Zijn de boeken eigenlijk nog uh, verkrijgbaar? <lacht> vraag ik me af. Maar goed. Uh, nou, Merlof zie ik hier. Ik heb ja. nog een exemplaar van mezelf. Ja. Uh, wat moeten we lezen als we zeggen, nou oké, okay, mensen. Ik de, zou. Uh, de roman met onverwachte antwoord, wat achteraf gezien haar laatste roman was. Ja. Een hele mooie liefdesroman. De essay is een verlangen naar ontroostbaarheid. Ja. En als je iets kleiners wil lezen, iets wat speelser is, dan is dat De Staart. Dat is een roman die ze uh, midden jaren negentig schreef. En het gaat helemaal over honden. haar liefde voor honden. Dat is echt een prachtig, prachtig verhaal. Oké, okay, dat kan ook een aanknopingspunt zijn. Dankjewel voor je komst. Maria Pruijs, criticus voor De Groene Amsterdammer. Zij schreef dus over Patricia de Martelaren het boek Als je... Weg bent. Het is een uitgave van Prometheus. Meer informatie via nieuwshow.nl. Afgelopen woensdag arriveerde hij in een speciale gestreepte trein in Nederland. Modeontwerper Jean Beau Cotier. Hij verwierf faam met zijn Bretonse, Bretonse strepen.bh's en was de eerste Franse couturier die onderkleding tot bovenkleding promoveerde. Vanaf morgen is er een grote overzichtstentoonstelling te zien van zijn 35 jaar vakmanschap en dat allemaal in de Rotterdamse kunststhal. gaan we over praten met Janette Goede. Ze is curator van de tentoonstelling The Fashion World of Jean-Paul Gaultier. From the sidewalk to the catwalk. En vanochtend bij ons de gast. Goedemorgen. Goedemorgen. Uh, wie regelt het nou eigenlijk dat zo'n trein uh, daar met betonse streepjes uh, uh, geschilderd wordt? Lijkt me nog een dure hobby. Dat is, nou ja, het is geen hobby, maar uh, dat is uh, een van onze partners. Dus uh, op het moment dat wij wisten dat de tentoonstelling naar ons zou komen... En we wisten ook dat hij niet naar Parijs zou gaan. Een plek waar hij eigenlijk ook uh, op zijn plaats zou kunnen zijn. Dachten wij van dan, en, uh, het is een reizende tentoonstelling. Wij zijn de plek die het dichtst bij Parijs ligt. Uh, kunnen we niet uh, Thalys vragen om een partner te worden van ons? Ja. En uh, dan en, is het zo. En, en die behandelingen Parijs. hebben jullie bedacht? Het zou leuk zijn, een paar Bretonse strepen. Nou, heel erg. Nee. Rotterdam zit onder de Bretonse strepen. Ik kwam daar gisteren aan en alle bomen zijn ingepakt met Echt Bretonse waar? strepen. Vlaggen met Bretonse strepen. Nou ja, de... Tot en met de euromassa toe. <laughs> ja, oh, dat heb ik gezien. gezien dus ja. Het, ja, nou ja, dat is natuurlijk wel een manier om er goed te Kortom, maar het is bijzonder dat Jean-Paul... Ja, we zijn bijzonder blij. ...neergestreken ja. is. Ja. We hebben hem al gezien op het journaal. Een beetje. Hij, hij spreekt een paar woorden Engels, wat op zich al een godswonder is natuurlijk ja. voor een Fransman. Ja. Ja. En een uh, ongelooflijk aardige man, volgens ja, mij. Ja, een hè? bijzonder uh, sympathieke man. Heel genereus man om mee te werken. Sowieso het hele team, hoor. We hebben samengewerkt met uh, Maison en uh, met het Museum Montreal. Ik ben al uh, curator bij de Kunsthal, maar we hebben gewerkt met een uh, gastcurator, Thierry uh, Loriot. Dat is een uh, jongen die echt zelf uit de modewereld komt, een uh, voormalig model. En dat is ook de zegen geweest of de reden geweest dat dit mogelijk is... Uh, Gemaakt, ik maar, zeggen. maar die tentoonstelling is ook al op andere plekken ja. te zien geweest. Ja. Hè? Ja. Dus ze moeten dan iedere keer weer opnieuw ingericht. Ja. Ah. ja, dus het is een verhaal dat rondreist langs de verschillende musea. En uh, dat verhaal wordt iedere keer per uh, plek uh, aangepast, zou je kunnen zeggen. Ja. En uh, hij heeft zich nog met de presentatie bemoeid, Jean-Paul? Jazeker, ah, nee, het okay. is een uh, creatie die hij samengemaakt heeft okay. met uh, Thierry. En uh, nou ja, je zorgt dan uh, dat de tentoonstelling zo goed als... Uh, is of in ieder geval toonbaar en dan komt hij een paar dagen voor opening uh, langs in dit geval was dat dus woensdagmiddag uh, ja. en dan kijkt hij of het goed is ja en nou, dan ja, Wat zei hij die? nou hij vond het fantastisch natuurlijk vond hij het fantastisch Er uh, hoefde geen kast verschoven te worden de geen kast we hebben een aantal modellen of een aantal mannequins hebben we nog verzet ja er zijn altijd wat van die probleemgevallen als je een tentoonstelling inricht uh, een hoek die net niet lekker loopt als het op de tekening ziet het er goed uit maar als het eenmaal in het echt staat of uh, hangt dan werkt het toch niet helemaal zoals je wil daar kun je heel erg lang over nadenken, maar uh, ja, dan komt de meester zelf binnen... en die zegt, we doen het zo, dus en zo. En hij heeft gelijk dan ook. En dan heeft hij heeft gelijk. <laughs> <laughs> Natuurlijk. Als je, als je binnenkomt, dan, uh, dat is echt overweldigend, moet ik zeggen. Prachtig. Die poppen, die hebben dus uh, bewegende gezichten. Ja, ja. Dat, is, dat kan je bijna niet voorstellen, de, hoe, dat, dat effect het effect dat dat heeft als je binnenkomt. Het is ontzettend moeilijk om het te vertellen. Ja. Of, uh, het klinkt ook heel plat, hè. Ik bedoel... Uh, het idee is, Cotier wilde geen overzicht. Hij zegt, op het moment dat ik een overzicht ga maken... dan, dan moet ik eerst sterven en uh, dan ga ik dood. Sowieso mode moet je dragen, moet bewegen. Hè, dat moeten uh, moet mensen mee over de straat, over de catwalk lopen. En dan moet ik het op mannequins in een museum gaan houden. Dan, dan valt het dood, dat, dat kan niks gebeuren. Dus er moet een, als we een show gaan maken, dan moet er leven letterlijk komen in de, in de, in de zalen. Toen zei hij, gewoon levende mensen neerzetten. Nou ja, goed, dat is niet te betalen. <laughs> je kunt ja, het voelen het wel was gedaan, maar dit, uh, nee. dat was te ver verfetched. Uh, um, en ze zijn op zoek gegaan naar een manier. Uh, ze hebben, we hebben dus, um, uh, ja, er zijn echt gezichten afgegoten van, uh, uh, van de bekenden van uh, Gauthier. En um, op die koppen, die, die gevormde koppen, zijn dus weer projecties en, uh, van mensen die je toespreken en het is een hele rare gewaarwording iedere keer weer je loopt zelf als het ware echt letterlijk in een installatie van van ja sprekende, levende mensen. Ja, en zelf is, is, is hij ook op die manier bewerkt. Klopt. Dus op een gegeven moment zet hij zelf ook, geloof ik, zelfs in die Bretonse trui. Ja. En dan, dan, dan, dan zie je hem dus gewoon praten. Ja. Het is echt heel goed gedaan. Ja, het is heel bijzonder gedaan. Ja. ja. Nou, de, die tentoonstelling is, is enorm. Hè. De allerlei periodes van uh, Gaultier komen aan bod. Uh, inclusief het allereerste teddybeertje met zo'n heel klein ja. punt b Want dat... <laughs> Ja, echt heel schattig. Heel schattig. Een teddybeertje met een punt bij ja, met een punt ja, ja, ja, ja. ja, dat is toch zo? Daar is hij mee begonnen. Ja, dat zijn teddybeer. Ja. Hij heeft het gisteren ook verteld, maar vertel jij het maar. Wat waren zijn inspiratiebronnen toen hij jong was? Ja, het was een, ja als jongetje kreeg hij geen poppen, maar wel een teddybeer. Ja. En hij uh, is grotendeels opgevoed of heeft heel veel bij zijn oma gezeten als uh, jonge jongen. Uh, well, hij was mateloos gefascineerd door een film, Valbalas. Die gaat over een uh, modeontwerper die uh, uh, helemaal uh, idolaat is van een uh, vrouw. En uh, hij, raakt, hij is mateloos gefascineerd door uh, de corsetten van zijn oma. Hè, en uh, de zijdenstof ervan, uh, de manier waarop een corset een lijf vormt. Uh, hij, en dat uh, ja? is voor hem een inspiratie om. En dat ze dus azijn dronken. Ja. Dus die vrouw die, die nam een slok azijn. Dan kromp je maag ja. in één van de azijn. En op dat moment werd er nog even flink getrokken aan dat corset aan <laughs> Zo, de achterkant. Zo, maar Donald dat ook hebben gedaan. Want die, <laughs> nou, die heeft het beroemd gemaakt. Hè? Die heeft het beroemd gemaakt. Ja, samen met, uh, met Cotje. Uh, toen wij de twee corsetten kregen. Uh, we hebben ze van haar in bruikleen uh, gekregen. Het zijn overigens de enige stukken die achter glas zijn. Al het andere materiaal is echt uh, letterlijk uh, in je eigen levensfeer zou je kunnen zeggen. Um, toen het open ging, die, die doos, toen dacht ik eerst wat ik dacht van... maar dat is veel te klein. <laughs> zij is bijzonder goed gevormd. En ik, het eerst wat ik ook vroeg aan Thierry, kan ze het nog aan? Ik bedoel, ze heeft het destijds gedragen bij haar tour... In de jaren, begin jaren negentig. Hij zegt, ze is nog, nog beter gevormd dan toen. Oh, een flesje als zij erin. Ik weet Was niet hoe dat moet, wel, ja. ja maar, maar goed, uh, Goldchain nog even neerzetten is een tijd. Hij kwam op in de jaren hm. tachtig. Hoe zag de mode er toen uit? Nou, um, brede schouders, hè? Eh? Brede schouders. Ja. ja, op de catwalk. Maar uh, in de winkels hingen er nog wat uh, smalle, uh, normaal geklede. Ja, normale vormen. Um, maar Gauthier vond die dat, dat hele grote verschil tussen dat uh, couture-leven. en wat, wat we op straat zagen. dat vond hij uh, uh, te ingewikkeld. Of dat vond hij niet. Uh, ja, daar hield hij niet van. Dus hij is begonnen meteen met de, de letterlijk de catwalk trottoir. Uh, de, of sidewalk, de sidewalk, ja. de catwalk te krijgen, sorry. Um, en uh, begon uh, uh, allerlei materialen te gebruiken die uh, ja, van de straat waren. Dus eigenlijk uit, uit, uit, uit ons eigen leven. Dus blikjes als uh, armbanden. Hij heeft een vuilniszak gebruikt om een, een, een jurk van te maken. Maar ook veren van uh, kippen. Um, de gekste materialen gebruikte hij om vormen te gaan maken uh, uh, uh, tot, tot jurken en pakken. Uh, en hij is ook heel beroemd geworden bij heel veel mensen... door de blikjes die hij maakte waar uiteindelijk parfum in zat... Ja. verpakt in menselijke torso's, hè? Ja. Prachtig bedacht. Ja, prachtig bedacht. En dan zit ze inderdaad in blikjes. Hij wilde dus zeg maar de, de, de zachtheid van de vrouwelijke vorm. Daarin wilde hij de parfum uh, bewaard zien. Maar de, het blikje, wat die, uh, uh, dat is een soort schild. En hij speelt dus voortdurend tussen de tussen, tussen verschillen. Dus de, uh, de hardheid en de zachtheid. En dat samen combineren tot, een, ja, tot de ultieme vorm. De jaren tachtig, daar, daar is een hele zaal aan gewijd. Maar vervolgens gaat het verder. Hè? Ik bedoel, ja. Kun je nog even een pa paar dingen noemen die dan ook te zien zijn? En die periodes. Nou, het is niet zozeer in periodes opgedeeld als wel in thema's. thema's en iedere ja, keer zijn okay. thema's waaraan je allerlei verschillende ontwerpen... van hem kan knopen. Dus er is bijvoorbeeld een... Uh, uh, een zaal die heet Punk Cancan. En heb je in het midden heb je letterlijk een catwalk... waarop de Parijsiennes paraderen. Hè? Dus de, de, de echte hele chique uh, Parijse vrouw. En aan weerszijden staan de punkers uh, opgesteld. Het is ook een enorme inspiratiebron voor hem geweest. De Londense punk. En het is echt... De Londeners tegenover de Parijzen, Parijzenaars. Uh, en de Londeners... die geven commentaar op het chic wat daar uh, paradeert. En zij staan daar ook. Het zijn natuurlijk ook prachtige punkers die uh, links en rechts staan. Uh, ja, en dan is er nog een, een zaal met meer bondageachtige stukken. Klopt. Dat is uh, uh, skin, deep. skin Deep. Ja, ja dus dat, uh, dat uh, ja, op een gegeven moment uh, een beetje geïnspireerd door Vivian Westwood. die echt uh, dingen uit uh, sekshops ging uh, verwerken in haar kleding. Heeft hij daar uh, helemaal ex, ja, exorbitant uh, doorgevoerd in zijn. ...zijn ontwerpen en speciaal voor Nederland, want het, bedoel, die tentoonstelling ziet er ongeveer hetzelfde uit, in ieder geval in indeling, maar per plek wordt er dan iets speciaals toegevoegd... is dat die mode, zou je kunnen zeggen... die bondagecultuur, is in een red light district opgezet. Ja, dat vinden Canadezen, Amerikanen heel erg spannend. Ja, ik dacht, is dat nou weer het enige wat er van Nederland moet zijn? vond ik ook een beetje... In een tulpenveld. Ik wou niet zeggen, in een tulpenveld. We hadden pas dat niet, maar dat blijkt dus wel. Een beetje cliché is het natuurlijk wel voor ons, hè? Ja, precies. Maar Gautier werkt natuurlijk voortdurend met clichés, maar dan gaat hij daarmee over de top en hij, gaat het, hij blaast het op, hij maakt het groter, hij, uh, hij maakt het net niet belachelijk, hij zoekt voortdurend die grens op. Dus uh, soms gaat hij er ook overheen, zoals hij zegt. Ja, het, is uh, een fantastisch, het is een fantastische tentoonstelling, echt waar. Mensen moeten er wel gaan kijken, vind ik. Ja. Hartelijk dank, u hoorde ze net de goede. Graag curator van de tentoonstelling, The Fashion World of Jean-Paul From the Sidewalk to the Catwalk, die uiteindelijk nog tot 12 mei te zien is. Daar gaat hij weer in die uh, Bretonse trein. En gaat weg, u weer, weer terug. Nou, dat gaat dit weekend al gebeuren, hoor. Oké. Okay. Ja? Oké. Okay. Meer info bij ons op de website ook te vinden. Ja. Nou, hier Toch waren nog... ze dan in volle glorie. Fleetwood Mac, go your own way. Toch nog een beetje goed gemaakt. <laughs> ja, kom op. Ja, ja een nieuwe roman van Coetzee. J.M. Coetzee. Heet De kinderjaren van Jezus. Dan denk je, wat een rare titel. En het opent met een man en een jongen... die zich melden bij een kantoor van immigranten. In een onbekend land. Het enige wat eigenlijk bekend is... is dat ze er Spaans spreken. Ik ben niet de vader, zegt hij. Hij is ook niet mijn kleinzoon. Ze zijn van overzee gekomen. De jongen had een brief bij zich uh, over zijn ouders of van zijn ouders, maar die is zoek geraakt. Dus ze hebben geen identiteit. Allebei hadden ze geen identiteit. Ze hebben een paar weken in een uh, in een asielzoekerscentrum gezeten. En de jongen heeft de naam David gekregen en die man de naam Simon. Uh, ik ben verantwoordelijk voor hem, zegt hij, en ik zoek zijn moeder. Dus vraagt die vrouw aan het loket, maar weet u dan ook hoe die moeder heet? Of hoe die moeder eruit ziet? Nee, dat hoeft niet. Die ga ik wel herkennen, zei hij, en anders had het kind meteen herkennen. Nou, een hele wonderlijke Kafkaiaanse situatie. Uh, ze krijgen een kamer toegewezen en uh, Simon vindt werk in de haven. En die moeder wordt ook al snel gevonden, uh, namelijk in de persoon van Ines. Een wat rijkere vrouw die met haar broers op een res res residentia woont. En je, het is weer typisch goed. Je denkt, wat ben ik nou eigenlijk aan het lezen? Wat is dat nou eigenlijk wat ik aan het lezen ben? Nou, David blijkt een wonderlijk slim kind. Dat merk je al wel meteen. Uh, die een hele eigen blik heeft op dingen. Hij leert lezen aan de hand van Don, Don Quixote. En, maar komt in conflict met de leraren. Uh, omdat hij niet in het keurslijf past. En ze dreigen hem naar een opvoedingsgesticht te sturen. Dat is eigenlijk het verhaal. En het is die goddroge stijl van Coetzee hè, in de kinderjaren van Jezus. Uh, en dat vind ik altijd zo mooi aan Coetzee. Ook al is het verhaal, denk je, wat interesseert mij dat. Want ik vond het eigenlijk een beetje een saai verhaal. Het verhaal van die jongen. Uh, en toch lees je door. Toch lees je altijd weer door. Dat was ook in disgrace, in ongenade. En dat zit hem volgens mij in de dialogen die ik... Wonderlijke Kafkaanse gesprekken. die hij zo mooi kan opschrijven. Bijvoorbeeld gesprekken met autoriteiten. die heel vriendelijk zijn. en heel uh, wel, welwillend je te woord staan. maar je komt er niks mee verder. Daar is hij gewoon heel goed in, om te laten zien: het individu. dat eigenlijk in de fluwelen raderen. van een soort logisch apparaat vermorseld wordt. En Simon die heeft zijn gesprekken in die haven met de arbeiders. En die vraagt dus steeds, maar waarom doen we het niet zo? Of waarom doen we het niet zo? Of waarom zijn jullie daarmee bezig? Maar iedereen is tevreden. Alles is geregeld. Hij is op zoek naar liefde. Nou, hij kan gewoon naar, de, naar, een, naar, de, naar een bordeel. Moet hij alleen even een formulier tekenen? Komt hij op een wachtlijst? Ja, maar ik zoek liefde. Maar wat dan? Wat is dan liefde? Hij biedt zich aan, aan een de moeder van een vriend van David, die zegt... nou, die wil best met hem naar bed, maar hartstocht... nee, hartstocht iets wat anders. Nee, nee, nee, als het de kinderen ten goede komt, wil die trouwen? Nou, dan gaat ze meteen een afspraak maken als je dat wil. Ja, maar ik zoek iets anders. Nee, zegt die vrouw dan, wacht even. Jij gaat gebukt onder je herinneringen. En dat is eigenlijk een, een, een, een zin in dat boek. Daar gaat het uiteindelijk allemaal om. De emigrant komt in een nieuw land... Dat is de tragiek van een immigrant. Hij moet zich schoonwassen van zijn herinneringen. Want aan herinneringen heb je helemaal niks in een nieuw land. Die zijn van geen enkele betekenis. En die zitten je dus alleen maar dwars. Want je bent steeds maar iets aan het zoeken in het verleden. Het is, een, het is een, natuurlijk een heel allegorisch boek. en uh, ja, Het is weer wonderlijk hoe hij toch je altijd weer meeneemt. Dat is natuurlijk het bijzondere van zijn vakmanschap. Het heeft uh, dus niks te maken met Jezus. Nou, er zit een bepaalde verwijzing. Het woord komt er nergens in voor. Maar op een gegeven moment wordt uh, bijvoorbeeld David uh, gevraagd, want ze vinden dat hij dus liegt... Hij liegt niet, hij zegt alleen niet alles. Hij zegt bijvoorbeeld niet dat hij al lang kan lezen. En dan moeten we het bord schrijven. Uh, ik zal alleen de waarheid, ik zal voortaan de waarheid uh, zeggen. En dan schrijft hij: ik ben de waarheid. Maar dat zijn hele kleine uh, verwijzingen. Uh, maar what the heck? Het, eigenlijk gaat het daar helemaal niet nee. om. Het is een beetje wonderlijke titel. Uh, en op het laatst dan vluchten ze dus, of ze gaan weg in ieder geval uit die stad, want ze willen dat kind niet naar het opvoedingsgesticht hebben, want ze hebben dus nog idealen. En die jongen heeft een non-conformistische blik. Dus moet je dan weg. En dan wordt er een lifter meegenomen. Don, en die heet Juan. Nou ja, dan kun je dus zeggen dat Johannes de Doper. Maar. Nou ja, goed. Oké, okay, iets heel anders. Dus Koetzee, de kinderjaren van Jezus. De luisteraar moeten maar zelf kijken wie eruit haalt. Uh, Helle Hazen, iets heel anders. Kleren maken de vrouw. Is het eerste boek dat die beroemde schrijfster pub uh, publiceerde in 1947. En het is echt op zo'n olijke meisjestoon verteld verhaal over ja, het is heel iets anders, dus inderdaad. Over een groepje jonge vrouwen die hun eerste schreden zetten. Dus ze willen carrière maken. Uh, Reina is een jaar of twintig en die woont met Abby op Kamers in Amsterdam. En ze volgen modeopleiding. En Reina blijkt heel erg veel talent. Want mode was toen nog vooral tekenen. Want je had nog niet een modefotograaf. Dus er werden heel veel tekeningen nog in die damesbladen. Alles werd getekend. En uh, nou, daarmee, omdat met haar talent stoot ze... De afgunstige Harriet van de troon. En die gaat dus allerlei streken uithalen. Dus Het is een typische meisjesroman in de zin... dat meisjesromans altijd gingen over onderlinge afgunst. Dat weet jij ook nog wel, Mieke. Een romans van Sissy van Marksveld. Onderlinge afgunst, wraakacties. Er werd uh, rottigheid over de jurk gegooid. Of weet ik veel, uh, ladders in panties gemaakt. Ook altijd over rijk en arm... En het leuke aan dit boek vond ik vooral uh, de taal. Hè, personages hebben slanke, kwieke meisjesfiguren. En die meisjes dragen japonnen. En die gaan naar een fuif. Ja. Want iets... er is aan de taal dus niks gedaan. Nee dat, is niet... nee, dat moeten ze ook zeker niet doen. Want dat is natuurlijk zo leuk. Want nou, ze roepen de, dat iets nou, de, beeldig is. De, de SCH's, dat er toch wel uitgehaald zijn. Uh, ja, ja, ja. Maar dat is dus een kwestie van spelling. Ja, okay. ja, precies. Maar iets is bijvoorbeeld verduiveld gezellig. Nou, dat zo het is, is het. Ja, Ik vind het <laughs> ja. ontzettend grappig. Maar wat ze, uh, het boek is dus uh, geschreven, dat had ik al gezegd, uh, in opdracht van te lange, ja. hoort in een serie ja. thuis over beroepskeuze. En de serieuze ondertonen is er heel duidelijk. En daarin zie je gewoon hele hazen. Je moet als vrouw uh, je eigen beroep zoeken... En vooral je eigen geld verdienen. En uh, mannen die flirten, die worden ook afgestraft. Okay. Die, die, die, die botsen als het ware op de serieuze toon. Nou, terecht hoor. Terecht. Nou, dat is ontzettend leuk. Maar het grappige is die Harriet. Dat is dus een, een personage dat ik later dus tegenkwam. Want ik las dus vlak daarna de verhalen van Scott Fitzgerald. En die Harriet, het is een personage dat ik, ja, dat kwam vroeger altijd in die boeken voor. Het verwende nest. Het uh, uh, rijk, wuft, heel knap, slim, uh, prouwmondje, arrogant. Het uh, kon afgestraft. altijd uh, alle mannen. Nou ja, bij Hazen zie je dus de ideologie erachter van... rijk maakt niet gelukkig. Want uh, achter dat uh, harnas, uh, achter dat imago van verwend meisjes... is natuurlijk verwend, omdat die ouders wel een hoop geld hadden. Maar haar, emotioneel is ze verwaarloosd. Mm -hmm. hè? Dus je ziet bij, bij, bij Helle Hazen duidelijk, uh, hè, het gaat niet om geld. Rijk maakt duidelijk niet gelukkig. En uh, het meisje wordt ook op een gegeven moment ook in de kring opgenomen... want uiteindelijk zit er een warme persoonlijkheid achter. Nou, Scott Fitzgerald, daarentegen, hè, die is dol op dit soort topgirls. In al die verhalen, het zijn dus zes lange verhalen... die geschreven zijn tussen 1920 en 1940... en door Ernest van der Kwast uit de vergetelheid zijn... Opgediept. Hij heeft ze gepubliceerd onder de titel De Rijke jongen. En uh, ja, hij, die topgirls, die worden, die, die, die, die, die, die, die, die, die zitten zeg maar op zo'n zo jacht, lezen wat verveelt in een boek met een muiltje wat zo hangt aan die tenen. Het is eigenlijk een personage wat nu alleen nog meer in B-films voorkomt voor mm. adolescenten. Maar dat is heel waar heel oh, erg. Ja, dat is, ja, want die pakt dat natuurlijk weer eruit. Maar het is ook ontzettend leuk. Ja. Ik zit ook echt te genieten daarvan. Want uh, ze, al zijn mannelijke personages en al die verhalen van uh, Fitzgerald, die lopen er op stuk. Uh, ze gaan eraan ten onder. Uh, ze, ze, ze blijven eeuwig. Maar uh, hè, verloren liefde blijven hmm. ze aanhangen. Maar wat hij ook creëert, is de mannelijke, de mannelijke variant van de top girl. En dat is de rijke jongen. He, ook door en door verwend narcistisch, uh, hopt van de ene vrouw naar de ander... maar wordt ongelukkig... en moet uiteindelijk uh, zien dat hij zijn kans heeft verspeeld. Want dat hij toch die ene... nou ja, Het zijn natuurlijk allemaal thema's, depressie, leeftijd... dat speelt zich ook allemaal af in die glitterwereld van film hotels, bars, uh, filmproducenten die hun geluk verkwanselen... actrices die hun geluk verkwanselen. Het zijn natuurlijk allemaal thema's uit Fitzgerald zelf... die de woordvoerder eigenlijk is van die verloren generatie Amerikanen... geboren rond uh, 1890. Hè. John Steinbeck hoorde erbij, Ernst Hemingway... die ook allemaal in de Eerste Wereldoorlog natuurlijk volwassen werden. En uh, ja, nou ja, we kennen het verhaal. Hè. Zijn vrouw Zelda, ook zo'n girl, die eigenlijk... Achteraf gezien een borderline was. Die in een psychiatrische inrichting uh, uh, kwam en bij een brand is omgekomen. Hij is zelf aan de alcohol geraakt. Alcohol speelt ook een grote rol in het boek. Mannen die uh, dikker worden en dikker en dikker en steeds meer gaan drinken. Hij is maar 44 jaar oud geworden. Maar ik vind het wel grappig. Um, schijnbaar, Want je kunt dus afvragen, wordt deze man nog gelezen? Scott Fitzgerald kent natuurlijk allemaal van Craig Caspi. Vooral ook van de film, de grote film wordt zo iemand nog gelezen, maar blijkbaar vindt de uitgever podium hoop dat daar toch nog een een een een, een Je moet nog even snel je laatste boek noemen. Ja, uh, ik ga even snel mijn laatste boek noemen. Marcel Meuring. Uh, Burghold is een dorp in het Engelse graafschap Suffolk. Geboorteplaats van uh, constable John Constable, een romantische Engelse uh, schilder. En uh, dit is een kort verhaal dat hij schreef in 2000. Waarin hij een verliefde professor laat, laat rondlopen in dat dorp. En ik geïllustreerd door Sanderker? En geïllustreerd door een jeugdvriend, uit, ook uit Assen, net als Meuring. En die dat, uh, dat Burkholt uh, met een luciferhoutje gedoopt in rode inkt. Eigenlijk dat decor van die liefde heeft opgeroepen. Het boek uh, ligt volgende week in de winkels. En een mooie zin daaruit. Hij loopt voor haar uit, half strompelend... Onder haar in zijn rug duwen de ogen. Kijk. Dankjewel. U hoorde Inge het Hoogvorst. Alle informatie is te vinden op de Teletextpagina 260. En natuurlijk ook bij ons op de website www.nieuwshoop.nl. De 14e eeuw is de analen ingegaan als de zwarte eeuw... de eeuw van de oorlogen en de builenpest die half Europa ontvolkte. Tenminste, zo heeft de Amerikaanse historica Barbara Tuckman... dat tijdvak destijds afgeschilderd in haar bestseller De Waanzinnige 14e eeuw. Ongetwijfeld is mede daardoor die periode als buitengewoon grimmig het collectieve geheugen ingegaan. Maar collega-historici vonden toen al dat er een al te eenzijdig beeld van schetste. Want de 14e eeuw was ook de periode waarin de steden opkwamen en de handel toenam. En dat leidde tot grote vernieuwingen op ieder vlak. Onder andere op dat van de middeleeuwse Nederlandse letterkunde. In het boek Wereld in Woorden, het vervolg van stemmen op schrift, dat in 2006 verscheen, schetste Frits van Oostrom een helder beeld van de Nederlandse literatuur literatuur uit uw tijd. Goedemorgen. Goedemorgen. Ja, eh, niets dan lof hè, tot nu toe over het over boek. Hè? Ja, ik las net ja. weer in, in even snel in Trouw, een, een fantastisch stuk gisteren al in, in de NRC. Uh, maar goed, eerst even over dat beeld. Kennelijk uh, en Rob Schout zegt ook van ja, uh, Van Oostrom had de niet erg dankbare taak om winkeldochters aan de man te brengen. Het was dus kennelijk ook wat die literatuur betreft, had men er niet zo'n hele hoge pet van op. Nee, om een, om een andere reden. Overigens niet omdat het een crisistijd uh, was. Daar, nee. daar komen we zo nog wel op. Ja. Maar omdat uh, de voorafgaande eeuw logischerwijs de dertiende is. En dat is natuurlijk voor de middeleeuwse literatuur... de tijd van de Reinaard, van Hadewijch, Hele grote namen, die geweldige die prachtige Arthur-verhalen. En dan ja, is het bijna niet te vermijden dat je als historicus... toch een volgende eeuw een beetje afzet tegen die vorige. En dan kan het heel makkelijk gebeuren... dat zo'n nieuwe eeuw dan een beetje bleek eruit valt dat men dat dan een, uh, ja, een, een minder spannende tijd vindt. Er zijn niet van die, van die evidente heldenfiguren, hoewel een figuur als Jan van Ruusbroek natuurlijk toch wel een hele grote uh, schrijver is gevonden altijd. Maar in vergelijking tot die dertiende had die veertiende gewoon minder, minder gouden uh, uh, toppers te bieden. En dan beland je hem vrij makkelijk op het uh, op het van de geschiedenis. Ja. En heel eerlijk gezegd uh, had ik zelf ook wel een beetje zo'n beeld, hoor. Maar zoals dat dan wel vaak gaat als je goed naar kijkt. Was er niet kijkt, van tevoren van overtuigd dat dit wordt, uh, nee. weer iets waar we in ieder geval iets gaan ontdekken? Nee, maar waar ik wel van overtuigd was en eigenlijk nog steeds van overtuigd ben, als je bereid bent om ergens heel goed en ook een beetje liefdevol naar te kijken. Het zal altijd blijken dat het veel interessanter is dan je dacht. Dan uh, he, hebben de kaninevaten nog uh, geweldige literatuur geproduceerd. Ja, alleen die teksten hebben we niet meer. Maar ongetwijfeld uh, waren dat meeste werken. Nee. Ja. Ja. En wat vind je dan in die, in die 14e eeuw? Een enorme rijkdom en variëteit. Hè? Dus je moet even je moet in iets, ander, iets ander patroon. Nou ja, ik heb even het beeld gebruikt. Ja, je kan het soms verhalen. John Updike. Hè? Die heeft gezegd als we even naar, naast, ten opzichte van elkaar de maat nemen, dan heb je het risico dat je danst met een partner die heel andere muziek hoort. Wel een aardig beeld natuurlijk, inderdaad, als je dat probeert voor te stellen. Dat, dat wordt natuurlijk niks. Dus je moet eigenlijk opnieuw instellen op de nieuwe muziek van, van zo'n periode. En als je dus dat, dat oude een beetje, een beetje achter je laat... ja, dan zie je opeens wat uh, een geweldige dan? variëteit. He, want, en dan komen we toch weer even terug op die crisis. Mm -hmm. Dat is uiteindelijk waar ik wel, wel van overtuigd ben geraakt. Die twee dingen bestaan naast elkaar. Er is dat die crisis er is geweest. Barbara Tuckman heeft het te vet aangezet. Maar er is geen twijfel aan. De pest heeft bijna de helft van Europa uitgeroeid. He. Ongelooflijk. En natuurrampen. En er zijn ook bijvoorbeeld in mijn teksten... een van de teksten schrijft ook van... we hebben nu 1200 jaar sinds Christus gehad, uh, die zijn goed gegaan. Twaalf eeuwen, dat klopt. Er zijn twaalf maanden in het jaar. Twaalf is een mooi getal. Het is 13 is het ongeluksgetal. Wij hebben het ongeluk dat wij leven in de eeuw... waar alles met een 13 begint. Dus die crisis was er. Maar die, maar die grote creativiteit en variëteit is er ook. Nou kan je zeggen, dat is toeval, er zijn zo vaak dingen naast elkaar. Ik ben hoe langer hoe meer gaan geloven in het idee... dat het één wel iets met elkaar te maken heeft. En zo krijgt dan uiteindelijk toch die vermaledeide consultant nog gelijk... die soms als troost zegt, een crisis biedt ook kansen. <laughs> maar tegelijkertijd, want ja, het, het, het, het boek is heel veelomvattend... we kunnen er niet alles daaruit halen, maar wat mij wel duidelijk is geworden... is dat de, het soort, hè, want, want je zei net, variëteit... Het, het soort literatuur dat er is met die variëteit heeft van alles te maken met de, de maatschappelijke, de economische ontwikkelingen. Sociologische ontwikkelingen ook. Ja, zeker. Kijk, die stad is, speelt een geweldige rol in, die mijn, kwam op. Uh, in mijn. En, en, en dat wordt ook, die krijgt ook een culturele identiteit. He, de stad was als economische eenheid en zelfs ook wel als politieke factor al langer uh, van belang. Maar laten we zeggen dat die, dat die burgerij nog niet een eigen culturele stem had, uh, had gevonden. He, die waren bij wijze van spreken nog blij om, om te genieten van die ridderverhalen. Die gingen dan wel niet zozeer over hen, maar het waren toch mooie verhalen. En uh, iedereen kan, kan dromen dat dat hij een draak verslaat en een prinses verovert. Dus daar deden ze het dan mee. Maar ja, op den duur gaat dat natuurlijk niet uh, beklijven. En in die 14e eeuw hebben ze een eigen stem gevonden... en eigen vragen uh, geadresseerd. En dan merk je ook meteen, dat is natuurlijk veel meer eigen. Dat gaat veel meer leven en uh, vonken. Waren de ridderromans dan uit? Want er zijn toch ook nog in veel gevallen versies van gemaakt... om ze wat dichter naar de mensen te brengen. Jawel, dat hebben ze dan vooral in de 15e eeuw weer gedaan. Oh, en dan, dan, dan wordt het eigenlijk uitgekleed op het niveau... van het, van het pure verhaaltje, zeg maar. He, inderdaad, held trekt uit, verslaat een hele hoop slecht volk... en uh, trouwt met de prinses. Uh. Maar dan zit je toch wel... Weer in een ander, uh, ander uh, register dan bij die klassieke ridderroman. Maar wie schreef er nou eigenlijk in die tijd? En vooral Steeds, ook, meer mensen. Steeds meer mensen. En uh, dat wordt ook in een van de teksten gezegd. De van Het dicht al wat lepel likt. He? Iedereen is <laughs> maar aan het dichten. te ja. Dus er zijn ook mensen die daar tegen zijn. het was niet alleen maar de religie die nee, alles was. bepaalde? Nee, want dat is natuurlijk de oude situatie. Hè? Dus, dus het echte schrijven, dat is natuurlijk zeker in de middeleeuwen... toch in eerste instantie ook voorbehouden aan, aan, aan gestudeerde mensen... die dat dan eigenlijk altijd in het Latijn doen. En wat dat betreft is schrijven in de volkstaal... al in de 13e eeuw bijna een soort verzetsdaad. Hadewieg is een mooi voorbeeld. Maar dan in die 14e eeuw gaat die volkstaal toch... die natuurlijk in het normale leven een immense rol speelt... die gaat ook meer op schrift, zijn, zijn rechten eisen. Uh, nogmaals, soms tot, tot, tot weerzin van, uh, van sommigen... die eigenlijk vinden dat die mensen daar helemaal niks te zoeken hebben. Die hebben, hebben niet gestudeerd, die schrijven zonder diploma. Maar eh, dan krijg je dus inderdaad lagere stadsambtenaren... lagere geestelijkheid, eh, artsen, hè, ik heb schrijvende artsen... En, en die schrijven soms over hun eigen vak, chirurgie... met eindeloze verhandelingen, heel geestig soms... over hoe je pijlpunten verwijdert uit hoofden. En een geweldig chirurgen. ego eh, spreekt eruit van... ik, ik mensenredder, ik, Jan Iperman, zegt Jan Ieperman, eh, kwam erbij... en toen was hij genezen. Maar ook artsen die, die hun mening gaan geven over allerlei sociale kwesties. Dus het barst eigenlijk open aan alle kanten. Maar is het dan nog wel literatuur? Jawel, is, uh, jij nou ja wel, want je hebt er nu in de meer klassieke zin, zoals we net, net ja. hoorden. Natuurlijk van de, die zijn er ook nog. Maar een van de uh, uh, er is het, het prachtige dramatische verhaal van de Borga van Versie, De eerste tragedie in het, uh, in het Nederlands. Of als je het nog in een iets andere hoek wil zoeken, het Egidisch lied, uh, Waar je toch ook niet van nee, maar ontkennen dat het poëzie was. Nee, maar goed, kan je daar nog wel. Die, je kan natuurlijk niet dezelfde scheidslijn aan, aan, aanbrengen als nu. Nee. En sterker nog, ja, ik ben hier niet om mijn licht over het nu te laten schijnen... Nee. maar ik vind dat wij die scheidslijnen soms ook wel eens een beetje te scherp trekken. Kijk. Heel eerlijk gezegd, mijn eigen boek... Ja, het is een non-fictieboek uiteraard. Ik, ik, ik sta ervoor in dat ik het geprobeerd heb naar waarheid op te schrijven... maar de manier waarop het gebracht wordt... Is heeft natuurlijk toch een literaire, dat, dat ontken ik niet... de, nee. de uh, literaire inslag. Ja, nee. Dus een beetje die grenzen vervagen is misschien niet helemaal ongezond. Nee. Wie, wie last er dan eigenlijk? Toch nog steeds een beperkte groep natuurlijk. Dat, dat in de middeleeuwen blijft literatuur een eliteverschijnsel. Maar ook daar zie je meer openheid. En dan is er bijvoorbeeld ja, een, een, een, een, een hands, handschoenmaker... of nee, sorry, een bondwerker uit, uit, uit Gent. En die laat dan toch dertig boeken na. En dat is voor middeleeuwse begrippen is dat veel. Want die waren uh, bij mij aan peperduur. Ze waren duur. Ja, en, ze en ze hadden niet ook gedrukt. niet die centrale positie. Uh, kijk, voor, voor ons, uh, ja, zeker als je zoals ik uit de 20ste eeuw komt, daar is het boek natuurlijk toch heel lang het venster op de wereld geweest. He, dat was de manier, wil je eerste aanblik van de piramides van Egypte, ja, of postzegels, of een boek waar een plaatje in stond. De, in die, in die vervlogen tijden had het boek helemaal niet die plaats natuurlijk. Hè? Dus, dus een heel groot deel van de samenleving... was voor onze begrippen ook laaggeletterd. Stond misschien tegenover dat degenen die er wel aan deden... <laughs> ook wel uh, ja, uh, iets, iets extra's hadden. Hè? Dat, uh, dus een hele grote gedrevenheid. En ook een grote interesse aan de kant van het publiek. En dat vindt dan bijvoorbeeld zijn bekroning in zo'n handschrift waar mijn boek mee eindigt. Waar je, waar je toch echt een hele grote creativiteit ziet, poëtische creativiteit, die zich eigenlijk laat lezen. naar nou, het Egidiuslied, lied, een prachtig voorbeeld, als moderne poëzie. Ja, maar goed, die boekdrukkunst kwam pas later. Dus al die boeken waar het nu over gaat, die werden allemaal met de hand geschreven, ja. Allemaal handgeschreven, en Wat ook wel weer zijn voordelen had, want je kon het dus per casus helemaal precies maken zoals je het hebben wilde. Hè? En dat blijkt ook uit uw boek, want ja. je, je ziet de prachtigste illustraties. De illustraties zijn bijna nog mooier dan de tekst. Bij mij. <laughs> Dank je. Waarschijnlijk ook wel. Maar in nee, ieder geval op de plaatjes. Nee, schitterend, schitterend. Dat, dat, dus daar wordt ongelooflijk veel zorg aan besteed. Tenminste, in sommige, er zijn ook hele goedkope Hans. Er staan in mijn boek ook plaatjes van, van, van dingen die, die ja, pure gebruiksteksten zijn. Maar als men wilde, kom men natuurlijk met bladgoud en, en, en die schitterende miniatuurkunst. Ja, grandioze dingen presteren. Ja. Maar Wat als ik je vragen, nou, vraag hoe hè? werden die boeken distribueerd. Ja. Want ze werden met de hand uh, geschreven. Ze werden ingeneid. Gekopieerd. Ge ge ja, ja, nou, ook weer in de 14e eeuw zie je de eerste vermelding van een boekhandel... Uh, in, uh, in, in de Nederlandse cultuurgeschiedenis. Godevaart de Blok in Brussel. Die gaat wel failliet. Mm -hmm. <laughs> dus het is toch een beetje... Ja, dat zijn allemaal gevaarlijke vergelijkingen. Maar toch, zoals er, er komt een nieuw... Nou ja, in moderne termen businessmodel ook rondom dat ja. boek op. Het is niet alleen meer een kloosterlijk bezit waar de monnik kopieert de gewijde tekst eh, als bijna als een sacrale daad op zichzelf, maar er komt ook handel rondom dat boek. Heel ja, schuchter, maar hoe heel Ja, wist je dat een boek bestond? Nou ja, dat moest je dus ook maar horen. Ja, dat moest je ook maar horen. Nou is het dan ook wel weer zo natuurlijk dat de mensen die er echt in geïnteresseerd zijn, ja, dan is het soms heel wonderlijk om te zien hoe goed ze geïnformeerd zijn. Je moet ook die wereld ook weer niet te te geringschatten. Hè? Soms is toch ook heel frappante enorme internationale betrekking. Geert Grote, eh, een, in Deventer. Op zijn tiende verliest hij allebei zijn ouders aan de pest. Hè? Zijn geluk is dat hij met een heel groot fortuin achterblijft. Maar goed, hij is tien jaar geweest. Die gaat studeren in Parijs, die gaat studeren in Keulen... die gaat studeren in Praag. Dat, dat is toch niet... Niet gering. Ik denk niet dat er vandaag de dag... nog heel veel kinderen in Deventer worden geboren... met of zonder geld die dat doen. Ja. Hè? Waarbij dat Latijn natuurlijk een enorm voordeel was. Want dat was ja. de taal waar je overal mee terecht kon. Maar goed, in die 14e eeuw wordt het Latijn ook steeds meer... naar de achtergrond geschoven ten gunste van het Nederlands. Ja, en dan zie je toch ook in die volkstaal een geweldige rijkdom. En dat is voor mij ook een groot deel van het genot van dit werk geweest. Ja. Al die prachtige taal, variërend van mooie beelden. Zoals bij Ruusbroek die zegt... Uh, uh, de mens kijkt naar God zoals een vleermuis in de zon... He? Dat is toch een prachtig beeld, Dat is toch ongelooflijk knap gevonden. Maar ook hele, hele frivole en speelse dingen, zoals de uitdrukking... die kunnen we in het Nederlands wel weer eens invoeren... voor het mannelijk lid als zien even oude zijn leeftijdsgenoot... Dat is wel een aardige vorst. Ja, ja, zijn even oude. Nou, ja. Ja, ja. Ik ja. vind het een aardige, ik vind het een een aardige het aanvulling. Het ja. Goed. Nou, uh, dus Iedereen die dus die 14e eeuw opnieuw wil beleven... die uh, moet het lezen. Wereld in woorden. Prachtig geschreven door Frits van Oostrom. Het tweede deel van zijn tweeluik... over de middeleeuwse Nederlandse letterkunde. Een uitgave van Prometheus. Meer informatie via nieuwsshow.nl. Al iets van Barbara Tuckman gehoord? Nou, <g Gamera> goed, zometeen kamerbreed. Daar de, in deze 60 Tweede Kamerlid Stientje van Veldhoven... PvdA Tweede Kamerlid Michiel Servaas en CDA Europarlementariër Wim van den Kamp. Het gaat onder andere over de gaswinning in Groningen. Samen thuis, samen dros. We hebben nu net weer een nieuwe melding binnen van uh, iemand die acht jaar geleden schildklierkanker gehad heeft. Wie een levensverzekering of hypotheek aanvraagt en ziek is geweest, heeft vaak een probleem. Zeven jaar klachtenvrij en die wordt geweigerd. En wat doen verzekeraars met ziektes die je nog niet eens hebt? Mijn genenpaspoort. Darmkanker. 70% meer kans heb ik. Argos. Over hoe verzekeraars risico's buiten de deur proberen te houden. Melanoma. Uitkanker. 76% meer kans. En zo gaat dat lijstje door.